Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Een ho, exemplaar ho. met het NOS Journaal. Een grote groep jongeren heeft gisteravond in Scheveningen overlast veroorzaakt. Ze gooiden met zwaar vuurwerk naar een politievoertuig en stichten een aantal branden. De mobiele eenheid stond klaar om op te treden, maar uiteindelijk gingen de jongeren zelf weg. Twee hagenaren van 17 en 19 zijn aangehouden voor belediging... Vanavond wordt er in Scheveningen een fakkeloptocht gehouden... als vervanging voor het vreugdevuur dat dit jaar niet doorgaat. Bij een aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 73 doden gevallen. In de ochtendspits ontplofte een autobom bij een controlepost. Volgens een woordvoerder was de bom gericht op een belastingkantoor. Verwacht wordt dat de dodental nog verder oploopt. Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. De aanslag is niet opgeëist. Aanslagen in Somalië worden vaak gepleegd door terreurbeweging Al-Shabaab... die naar eigen zeggen banden heeft met Al-Qaeda. Een vrouw van 80 die gisteren zwaar gewond raakte bij een aanrijding in Doesburg... is aan haar verwondingen overleden. De vermoedelijke veroorzaker is doorgereden. De politie is nog naar hem op zoek. Hij heeft de auto waarin de vrouw zat mogelijk opzettelijk geraakt. Drie anderen in die auto raakten ook gewond, maar niemand van hen is in levensgevaar. Het achtervoegsel schaamte is gekozen tot het Onze Taalwoord van het afgelopen jaar... werd bekend in de taalstaat op NPO Radio 1. Het woord werd gekozen door leden van het Genootschap Onze Taal. De verkiezing gaat over woorden die het afgelopen jaar zo goed mogelijk typeren. Op de tweede plek, op de tweede plek eindigde Brexit moe en daarna stikstofcrisis. Vorige week werd het woord van het jaar bekend van woordenboekmaker Van Dalen. Daar kwam Boomer als winnaar uit de bus... Het weer, vandaag zon, afgewisseld door wat bewolking. Het wordt 2 tot 5 graden. komende nacht kan het weer licht vriezen en er kan wat mist ontstaan. Morgen overal zon, ook dan wordt het 4 of 5 graden. Na het weekend minder koud en vrijwel droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam op de A10... aan de oostkant van de stad richting Zaanstad...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 Even na twee uur, Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er vanaf uh, de ijsbaan. Goedemiddag uh, Albert-Jan, Zandvoort op zaterdag op locatie. Ja, heb, heb ik de goede knop? Heb je ja. de goede knop? Ik denk dat je de goede knop ja, dan hebt. Ik klopt die telefoon iets zachter. Uh, ja, ja, ja, ja, is ja, goed. Ja, ik ben er. Ja, ja. Ben je er? Oké. Okay. Goedemiddag, Zandvoort. Uh, ja, welkom uh, bij uh, 3 uur live. Uh, Zandvoort op zaterdagmiddag. Niet uh, wat u van ons gewend bent vanuit de studio... Maar we zijn vandaag te gast bij Noble Tree. Dat is dus gelegen aan de ijsbaan. En we zenden al live uit vanaf 10 uur. En we gaan door tot en met 5 uur. En we maken er een leuke middag van. We hadden een heleboel dingen gepland, Rob. Maar gezien het feit dat we dus ook live op de ijsbaan zijn... Ja, ja. Hoe gaan we dat nou aanpakken, Albertje? Nou, ik denk dat jij wat drukker krijgt door wat meer platen te draaien. Geen enkel probleem. We hebben genoeg muziek meegenomen. Dus. Oh, Oké. Okay. Er was natuurlijk van alles te doen de afgelopen dagen. Ik noem maar drie highlights. De geslaagde maar natte sprookjeswandeling. De volle bak bij de Maastrichter Staar in de Agatha-kerk. En natuurlijk het virtueus optreden van de krocht van vintz Landersberg En vele, vele activiteiten. kerstzang, samenzang op het Gasthuisplein. Zo waren er natuurlijk heel veel activiteiten. Goed, zoals gezegd, we zijn te gast bij Noble Tree. En zometeen naar de volgende twee platen komt de manager aanschuiven. Nu heb ik al twee namen uit mijn hoofd geleerd. Dat is Barry en is Pim. Maar de derde wordt mij nu in het oor gefluisterd. Dat is een manager, Joris. Dus die komt om kwart over twee... Even aanschuiven om te vertellen waar wij eigenlijk te gast zijn en wie onze gastheren zijn. Ja, het is heel gezellig hier dus. Wat gaan we verder doen? Nou, Natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier de evenementenagenda. Het jaar nadat zijn einde en de nieuwe evenementen volgend jaar natuurlijk te beginnen met de nieuwjaarsduik... staan alweer op ons te wachten. Natuurlijk wilt u graag weten wat het weer wordt tijdens Oud en Nieuw en dit weekend. Dat krijgt u rond de klok van half drie tijdens het weerbericht uh, ik had een probleem met uh, ons dier van de week uh, om half vijf, want ik dacht dat wordt Semra. Maar Semra is inmiddels ook uh, uh, gereserveerd, dus dat is een goed teken. En Luna, die we, die we vorige week hadden voor, in de aanbieding, ja? uh, die is ook gereserveerd. Dus oh, dat is een goed teken. Dus het dus gaat goed. We gaan, uh, we gaan alvast vooruit lopen op Oud en Nieuw. We hebben vanmiddag een kater in de uitzending en die luistert naar de naam Zorro. Uh, rond de klok van half vijf, kwart vijf komt uh, aanschuiven onze dorpsdichter en uh, romanschrijver Marco Termes. En die zal uh, het gedicht of het, of het proza gedeelte voor zijn rekening nemen... rond de klok van kwart voor vijf tijdens het gedicht van het jaar, kan ik wel zeggen. Verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. We waren voornemens, en zo bent u dat ook van ons gewend, uh, vaste luisteraars... Uh, dat we uh, in onze laatste uitzending altijd het jaaroverzicht doen... in samenwerking met de Zandvoortse Courant... Maar gezien de situatie live vanaf, ja, bijna vanaf de ijsbaan, kan ik wel zeggen... zullen we dat een beetje aanpassen met, uh, door wat highlights eruit te pakken... gedurende de komende drie uur. En in u te vermoeien met een volledig overzicht. Het volledige overzicht is natuurlijk terug te vinden op de Zandvoortse Courant. Uh, we gaan natuurlijk het laatste uur, ja, de, de Road to the Grand Prix... Uh, daar gaan we ook nog even uitgebreid bij stilstaan. Want ja, hij komt eraan in uh, begin mei, de Grand Prix Heineken-Zandvoort. De Dutch GP. Hoe is de stand van zaken... En wat gaat er gebeuren en wat staat er nog te gebeuren. En voor de rest, ja, volgend jaar uh, bestaan wij 30 jaar, uh, Rob. Ja, klopt. Dat uh, wordt een groot feest. Dat, uh, dat, uh, ik, heb, ik heb in de wandelgangen iets begrepen, maar ik, uh, er is nog geen, er is geen publicatie van gekomen. Dus wij zullen uit voorzorg hierover onze mond houden. Maar voor de rest, uh, alle schaatssters en schaatsers... Papa's en mama's, opa's en oma's rond de ijsbaan. We wensen u de komende drie uur veel schaatsplezier. En we hopen dat we met ons programma wat luister bij te mogen stellen. Ik zou zeggen, blijf luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En inderdaad, uiteraard ook heel veel lekkere muziek vanmiddag tussen twee en vijf uur. Dat is een uh, grote hit van hem, je hoorde, uh, Electric Avenue, dat is bij de zaterdagmiddag van uh, ZFM. We dus zijn vandaag uh, live op locatie, Albert-Jan. Uh, ja, en dat is bijna niet ontgaan. Nee hè, eigenlijk nee, Klopt. Ik had geoefend, uh, uh, inmiddels is uh, de manager aangeschoven, want we zijn te gast, uh, zoals ik al zei, bij de update van ons programma. Bij Noble Tea, tea uh, in uh, Zandvoort. Tree of tea, wat is het? Tree. Tree naar, naar, naar de boom. Ja, nee, dat klopt. Oké. Okay. Nou, leuk dat jullie zijn, heren. Uh, nee, leuk dat wij bij jullie te gast mogen zijn. Uh, ik had geoefend op Barry, ik had ge we hadden geoefend op Pim. En nou ja. zit jij tegenover ons. Ja. En wie, wie <laughs> hebben we nu tegenover ons zitten? Ik ben, uh, ik ben Joris Kruwels en ik ben uh, nou, vanaf dag 1 uh, met uh, Pim, Barry en uh, Sander bezig met het opbouwen van de zaak begin uh, eind mei. En uh, 6 juli ging wij open. En ja. uh, ik ben het. Uh, ja, het is een AAA-locatie, zoals ja, wij dat dan uh, plegen te absoluut. noemen. Absoluut, zo ervaren wij het ook, heel erg. Uh, hoe, hoe zijn die contacten, hoe heb je dit uh, kunnen realiseren om hier uh, de uh, Noble Tree uh, te openen? Nou, dat, uh, voor, uh, met het pand hier werd opgezet ja. om, uh, nou, voornamelijk uh, met woningbouw en uh, de bovenkant... En, uh, Sander en uh, Barry hadden natuurlijk al het Noble Tree koffiemerk. En die zeiden, ja, wij willen ook gewoon onze eigen, onze eigen horecazaak hebben met een, uh, een grote ras uh, hiervoor op het plein. Ja. Dat is gelukt in het centrum van, ja, van dat Zandvoort. Uh, Noble Tree, uh, dat, sta, dat, staat niet, dat is niet een naam gewoon gekozen om, uh, om, om een Grand Café, mag ik dat nee. zo noemen, te openen. Daar zit een hele filosofie achter. Ja. Wat is die filosofie? Uh, van het café of van het koffiemerk? Van het koffiemerk. Ja, koffiemerk. Want, daar komen we dan, want die naam komt van het koffiemerk. Ja natuurlijk. Ja, het is gewoon een eerlijke mengen van, uh, van, van koffie. Het staat ook heel mooi op, uh, op ons bord. Uh, we don't uh, inherit the earth from our parents. We borrow it from our children. En op deze manier uh, ja, gewoon een eerlijke uh, koffie inkopen is ook het idee van uh, Sander en Barry geweest. En natuurlijk ook smaaktechnisch. Ja. Ik denk had... dat Barry dat een stuk beter kan vertellen dan ik. Had jij uh, uh, uh, al ervaring in de horeca voordat je hier Zeker weten. Ik ben uh, barmanager geweest bij Vogels op het strand, ja. dus ook in de buurt. Ja. En, uh, maar uh, evengoed, een ontzettende passie voor koffie, net als uh, Barry, Pim en Sander. Dus, uh, en dus, uh, met naast koffie dus ook thee? Absoluut, ook en en, noble tea. Ja. Uh, uh, uh, uh, een uh, deel van de omzet gaat naar het goede doel, ja, goed, om het zo maar dat. te zeggen. Ja. Uh, dat, is, dat is natuurlijk ook uh, no, no, ja, no, nobelwaardig om het zo maar eens te zeggen. Uh... Als je binnenkomt, krijg je het gevoel van nou, ik neem koffie, thee of ik, en, en iets daarbij. Ik bedoel, het, is, het is de hoofdmoot, het is de binnenkomen. Ja, exact. Een moment koffie nou, of het, thee. Ja, Zena, we dragen graag het uh, koffiemerk, maar voor de rest kun we heel, heel, heel erg healthy lunchen. Het is echt een, uh, ik vind het echt een zaak aan aanhoud 2000, uh, 2019, 2020 20, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Dus uh, ja, even op een andere manier. Uh, gezonde lunch uh, kun je hier bestellen en ook ja, in de zomer is het een heel ander idee. Dan is het gewoon uh, 100 man uh, lekker op het terras uh, uh, te borrelen. Ja. Is het uh, te managen met de medewerkers? Ja, absoluut. En dat valt me echt heel erg mee. Ik merk dat... Uh, dat uh... Ja, en de horeca is echt gewoon een ontzettend tekort, overal. En ja. uh, nee, ik merk, uh, we zijn met een mooi uh, team begonnen, aantal mensen aangesloten. Barry, Pim en Sander zien we ook vaak op de vloer. En ja, we merken dat mensen hier gewoon graag willen werken. Dus nee, dat is uh, Klopt, ik vind het ook leuk om te, om te zien dat, uh, dat, laten we zeggen, het management mee, uh, meewerkt ja, gewoon in precies, de zaak. En, precies. en niet, uh, niet uh, één keer in de week de cijfers komt controleren en te zeggen we, nou, hoe gaat het en wat moet er veranderen. Nee, jullie zijn gewoon meewerkend uh, ja, management. Precies, nee, de eigenaren van de zaak, ze hebben ook nog ontzettend gezicht van de zaak. Dus, uh, die zien we hier heel veel. Dat is fijn. Uh plannen nog voor de toekomst? Eerst met de, de, de naam goed neerzetten in Zandvoort. Ja, nou, we, we merken dat het leeft. We, we ja. zijn begonnen, we zijn nu nog een beetje de kaart aan het switchen. We merken dat we echt nu wel gezien worden, bekend worden. Uh, ik vind het bijzonder hoe we in een half jaar al echt ontzettend ja. vaste gasten hebben. Dat is echt ontzettend leuk om te zien. Nou, daar werkt de locatie absoluut aan mee. Ja, hè? Absoluut. Dat is, dat ik is, de, de gasten, de bezoekers, de inwoners van Zandvoort, ze komen allemaal langs. Het Raadhuisplein, dus ook langs jullie. Ja. Maar mooie filosofie erachter. Uh, gisteren zat ik uh, tot mijn grote vreugde een cortado te drinken. Ja. Want die waren <laughs> nog niet in Zandvoort <laughs> Het goed. Uh, ik keek even op de lunchkaart. Je hebt ook een, on een ontbijtkaart, een lunchkaart. Ja. En uh, jullie zijn van uh, hoe laat tot, tot hoe laat geopend, uh, normaal gaan, gesproken? Uh, we, half negen openen de deuren elke dag. Uh, op vrijdag en zaterdag uh, gaan we uh, door tot negen uur s avonds. En uh, door de weekse dagen uh, zijn we om zes uur dicht. Goed. Ik zal je verder niet lastig vallen, want de mensen zitten te uh, wachten uh, van uh, waar je blijft. Bedankt dat we hier te gast mogen zijn uh, vandaag. En, uh, leuk, de de groetjes aan al je medewerkers en collega's en heel veel sterke komende zomer. En super, Oké, okay. Helemaal goed. What you got to do? Het uh, schaatsen net even wat sneller hè? hier op de ijsbaan in het uh, centrum van Zandvoort. ZFM zorgt daarvoor een hele goede middag allemaal. En leuk dat jullie er zijn. En leuk dat je luistert uiteraard. We staan op locatie bij de Noble Tree vanmiddag tot aan uh, 5 uur. En zo dadelijk, zoals je van ons uh, gewend bent, zal het op zaterdag. Het weerbericht, die krijg je om half drie. Maar eerst gaan we What's nog even één plaatje voor je draaien. Here. Hier is Men at Work en Down Under...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 We Tot op zaterdag met juist de CEO van at Dat was Ander. Het is half drie, tijd voor het weerbericht. Albert-Jan. Ja, en we gaan zelfs door tot en met nieuwjaarsdag. Dus het is voor de maar schaatsers. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. De, de schaatsers en zwemmers onder ons... die zullen erg benieuwd zijn naar die oudejaarsavond. Dan wel nieuwjaarsdag. Goed, maar al is terug naar vandaag. Vandaag is het regionaal grijs en mistig. Nadat de mist is opgetrokken gaat de zon volop schijnen. Maar juist bij ons in het westen... kan het nog wel eens een hele grijze dag blijven. De temperatuur stijgt naar een graad of 4. Maar mocht het onverhoopt grijs blijven, dan wordt het niet warmer dan 1 à 2 graden. En vanavond en de komende nacht is het helder met kans op mist. Het blijft droog en het gaat weer licht vriezen. Morgen is er een mix van wolken en zon. Het blijft droog en het wordt maximaal 5 graden morgen. Na opnieuw een koude nacht is het maandag prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige na zeef, soms een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt zelfs naar een graad of 7 Dinsdag, oudejaarsdag, is er een mix van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. Het blijft droog en er waait een zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. De temperatuur stijgt op de laatste dag van het jaar naar zelfs 8 graden. Oudejaarsavond en ook tijdens de jaarwisseling is het droog. De verwachting is dat er weinig wind zal staan en de vuurwerkdampen kunnen mogen blijven hangen met als gevolg vuurwerkmist. De temperatuur ligt rond middernacht dan tussen een paar graden boven nul. Dan tot slot een nieuwjaarsdag. ...is het rustig en droog met geregeld zonneschijn en de temperatuur stijgt naar 7 graden. Lijkt mij ideaal zwemweer, uh, Rob. Ja, heb je er al zin in, uh, albert <laughs> Ik heb iets, maar ik weet nog niet nee, wat. je mag komen <laughs> hoor. Geen probleem. Goed, dat was het weer. Al dus Rico Schreudel. Dankjewel albert aan Het weerbericht. We doen het uh, elke zaterdagmiddag uh, zo rond half drie bij Zandvoort op zaterdag. En het is weer tijd voor muziek. Een plaatje uit de hipparaders van dit moment. Hier is de ziel van Rule 5 en Memories. Kies to the ones that we got.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 I'm gonna try for the star oh, yeah. And my heart feels like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for ya And you know I'll never try yeah. Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday hey, hey. Everything gon' be alright Gonna raise a glass and say hey.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 Meedoen met deze single van Maroon 5, je hoort de memories. Zodanig krijg je het eerste gedeelte van het jaaroverzicht. Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd? Hoor je naar nou deze van fire. <laughs> Out, on fire. Now, baby, naked, on fire. Tell I'm on fire. I tell I'm a fireball Walk this way. I was born Real in a brain. In my head. Mama said that every word on my name. I'm the best right. you ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Wow. We zijn vandaag te gast bij de Nobel Tree op het Raadhuisplein bij de IJsbaan. En ook op de IJsbaan zijn we te horen Goedemiddag IJsbaan. En geniet lekker van uh, het geluid van uh, Zandvoorts met zojuist Pitbull. En het is tijd voor het eerste gedeelte van het uh, jaaroverzicht Albert-Jan. Ja, en dat is in nauwe samenwerking met de Zandvoortse Courant. Uh, heel geheel volledig kunnen we dat niet doen, gezien de, de tijd die uh, ons ter beschikking is. Maar wilt u het volledige jaaroverzicht 2019 nog in, in alle rust nalezen, dan verwijs ik u naar de Zandvoortse Courant van deze week. Goed, we gaan terug naar januari 2019. De Zandvoortse nieuwjaarsduik was jarig. 60 jaar geleden begon OOK -Ok van de Batenburg met een aantal clubgenoten met een traditie die niet meer weg te denken is in Zandvoort. Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het eerst op circuit Zandvoort verscheen een figuur in race overal en een grote helm op, het podium het bleek burgemeester Nick Meijer te zijn, die vertelde dat Zandvoort hunkert naar de Grand Prix. Twee jonge talentvulle muzici werden tijdens het Zandvoorts nieuwjaarsconcert aan de volle kerk voorgesteld, gesteld. Sarah Kok en Bo Starrenburg stelden de organisatie niet teleur. Als het, eh, als het aan Veerle Aschestaf ligt, wordt Zandvoort dit jaar op de kaart gezet als filmdorp. Met haar eerste echte film Troebel wil ze namaken in de filmwereld. Inmiddels heeft de regisseuse al een groot aantal internationale prijzen gewonnen. Half januari kon Nick Meijer zijn afscheid aan van Zandvoort. Hij vond het na twaalf jaar voldoende en gaf aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Een definitief ontwerp van de nieuwe reddingspost Zuid werd gepresenteerd. Het oude gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen. VVV Zandvoort nam in januari in 2019 een nieuw kantoor in gebruik. Het, het toeristische informatiepunt van Zandvoort is sinds woensdag 16 januari gevestigd in het Zandvoortsmuseum. Traditiegetrouw opende het Heemsteeds Philharmonisch Orkest het nieuwe jaar voor het Classic Concert met een nieuw concert. Tijdens de 35e nieuwjaarswedstrijd werd het nieuwe waterveld van de Zandvoorts hockeyclub officieel in gebruik genomen. Een drietal collegeleden speelden mee in het team van de gemeente Zandvoort. Zandvoort verdwijnt in de derde week van januari onder een witte sneeuwdeken en dat levert weer een berg mooie plaatjes op. Na het vertrek van dokter Anders ten uh, tonaar van der Linden was er een nieuwe predikant voor de protestantse kerk nodig. Dokter Anders John Vrijhof uit Rijssenhout werd zijn opvolger. En tot slot januari 2019, Marco Deen werd tijdens de provinciale statenverkiezing de nieuwe lijsttrekker voor de PVV. Deen was al statenlid en ook fractievoorzitter van de PVV in de Zandvoortse gemeenteraad. ...gaan we naar februari 2019. Het beeld de Ganale visser van Kees van Kade... ...stond bijna 50 jaar turend over zee en op het Van Venepleplein. Na de renovatie van het plein kwam hij terug met een kort slag gedraaid. Na veel protest werd besloten om het weer met het gezicht naar de zee te draaien. Verzetsheld Wim Gertenbach werd, zoals ieder jaar... ...door een delegatie van het Parool en het Wim Gertenbach College... ...op zijn sterfdag geëerd. Een delegatie van de gemeente Zandvoort was ook aanwezig. Minister Bruno Bruins van Sport wil geen subsidie verlenen aan circuit Zandvoort... om de Formule 1 mogelijk te maken. Het circuit had om een jaarlijks bijdrage van 5 miljoen euro gevraagd. De na 50 minuten top Budmonton hadden de Zandvoortse Imke van der Aar... en haar mixed partner in de eerste NK-titel bij de senioren veroverd. Slagerij Joey van der Baan en zijn vrouw Michi... openen onder veel belangstelling in februari 2019 hun nieuwe slagerij... De Halte in de Halterstraat. Een ambachtelijke slagerij waar alles zelf gemaakt wordt. Café Bluis werd na twee, twee weken voor het einde van het seizoen kampioen in biljart van de Zandvoortse biljartcompetitie. Het team is de oudste biljartclub van Zandvoort. Tot zover januari, februari 2019. Dankjewel Jan. Ja, in de eerste twee maanden van 2019 is weer heel wat gebeurd. Je hoort het zojuist bij het jaaroverzicht, ook na te lezen uiteraard in de Zandvoortse Courant. Ja. En hier is Nusjoes. Dat, ik heb het ook hoor. Ik kom bekende gezichten tegen en die lopen dan in één keer met een Nobletree trui rond. Dus ik denk van daar moet ik straks even feilen van weten. Ja, uh, ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Hey, we zijn uh, bezig met het jaaroverzicht en dan uh, is maart en april aan de beurt. Ja, en uh, wel een samenvatting hè, gezien, uh, gezien uh, de hoeveelheden dingen die ons bezig hielden. Maar uh, wilt u het volledig uh, nog een keer nalezen? Dat kan natuurlijk in de krant. Maar nu even wat highlights uit maart en april 19, 2019. Circuit Zandvoort eerst naar maart. Circuit Zandvoort is voor de internationale management van de Formule 1 de eerste en enige gegarigde om een Grand Prix in Nederland te organiseren. Concurrent Circuit Assen wordt niet beschouwd als een andere optie. Lions Club Zandvoort heeft op het circuit 45.000 euro gedoneerd aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderen Oncologie. Ambassadeur Robert Doornbos nam de cheque in ontvangst. De editie 2019 van Culinaire Zandvoort hing aan een zijden draad. De organisatie had in februari nog maar acht inschrijvingen ontvangen. Te weinig om het culinaire evenement succesvol te kunnen organiseren. Met wat hangen en wurgen werd uiteindelijk toch nog voldoende deelnemers gevonden. Dat toeristisch verhuur nog steeds hoog in het vaandel van de Zandvoorten staat... bleek uit een informatieavond waarin het nieuwe beleid werd uitgelegd. De grote zaal van de blauwe tram was stampvol. Dat het in Zandvoort ernst is om de Formule 1 terug te halen mocht blijken uit een extra ingelaste raadscommissievergadering om het onderwerp gemeentelijke bijdrage Formule 1 te bespreken. Het werd uh, later door de raad unaniem aanvaard. Daar waren wel meer dan 3,5 uur aan debat voor nodig. 15 klassieke geschoolde jeugdige zangeressen gaven een bijzonder concert in de protestantse kerk. Met begeleiding van pianist Martijn Brebaert gaven zij een verrassend hokaal jazzprogramma. Let wel bij classic concerts. Elie Keur Molenmaker was 40 jaar als vrijwilligers aan het Rode Kruis verbonden. Ze kreeg de medaille van verdiensten in brons van de vrijwilligheidsorganisatie door burgemeester Niekmeijer opgespeld. Het volledig gerenoveerde hotel van Centerparks werd door burgemeester Niekmeijer en general manager Robert Pelt officieel geopend. De renovatie is in een recordtijd voltooid. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten heeft Sandvoort een flinke deuk op naar rechts gemaakt. ...van het politieke centrum gemaakt. Net als landelijk werd het Forum voor Democratie de grootste partij. April 2019. Zandvoort kende het sportiefste weekend eind maart, begin april. Op zaterdag deden 7500 wandelaars mee aan het 30 van Zandvoort. Op zondag startte een recordaantal fietsers in voor de omloop van Zandvoort. En als klap op de vuurpijl kwamen hardlopers van heinde en verre af op de circuitrun. Nieuwe strandbungalows hebben hun intrede gedaan op de noordelijke strandgedeelte aan de boulevard Bernard, Bouda Beach en Ayuma hadden de primeur. Op de plek van de voormalige camping De Branding is nu een, een nieuw luxe vakantiepark van Kyrios gekomen. De tenten en caravans maken plaats voor moderne cottages. De boulevards zijn ook afgelopen zomer gezellig gemaakt met kiosken gebieds, eh, gebiedseigen bomen in plaats van de palmbomen die het niet zo goed deden door wind en zout. Beelden in de zeereep expositiepanelen en hangende zitelementen werd de boulevard tot leven gewekt. Het culinaire rondje strand was een feest voor de tong. Alle 240 deelnemers waren blij verrast door de zon, maar bovenal door de heerlijke hapjes en drankjes die werden genoten bij zeven strandpaviljoens. Eerst was er een beschieting van een woning aan het C aan Gerkenstraat met een automatisch vuurwapen waarbij een 14-jarige jongen gewond raakte. En twee weken later werd voor hetzelfde pand een handgranaat aangetroffen. De beschieting was volgens het OM een poging tot moord. De Zandvoortse Brit Wortel is wereldkampioen geworden met de Nederlandse ijshockeyploeg waar zij deel van uitmaakte. En tot slot, april Koningsdag 2019 was grijs en koud maar gelukkig wel droog. Het oranje zonnetje scheen weliswaar niet, maar de vaste onderdelen als de vrijmarkt, de Obane met de burgemeester, de kinderspelen en de live muziek zorgden voor een warm gevoel. Dankjewel Albert-Jan, dat waren de maanden maart en april. Wil je ze nalezen, wil je het uitgebreide overzicht hebben, kijk dan in de Zandvoortse krant. Daar staat het volledige jaaroverzicht in en zometeen in het volgende uur uiteraard meer over het jaar 2019 Heel veel plezier allemaal op de ijsbaan vanmiddag hier in Zandvoort. En wij zijn live bij Noble Tree op het Raadhuisplein. Dus wil je radio komen kijken, je bent van harte welkom. Ik even een lekker bakje koffie erbij. Dus je bent welkom Noble Tree. Daar zitten we tot aan 5 uur vanmiddag. We